Clement Peters met het NOS Journaal. Ruim een kwart wordt niet uitgevoerd of gestaakt, schrijft het AD op basis van cijfers van de reclassering. Gestraften beginnen er soms niet aan of halen het einde niet. Bijvoorbeeld omdat ze weggestuurd worden vanwege agressief gedrag. Vooral drugsdealers, inbrekers en fraudeurs hebben problemen met de taakstraf.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 het weer. Overdag veel zon en in het midden wordt het 22 tot 24 graden. Morgen, zondag dus, wordt het nog iets warmer. En dit was het FM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zin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 I'm Punt 9. Zie came for lightning strikes every time she moves www.zfmzandvoort.nl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 and dangerously. Please. Ha, ha, ha.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 En sarà sempre qualcuno altijd la beetje TV